Sinds de aardbeving zijn er problemen met het koelsysteem. Uit metingen blijkt dat het stralingsniveau weer daalt. Maar de autoriteiten houden er rekening mee dat tussen de 70 en 160 mensen zijn blootgesteld aan de radioactieve straling. Ook in een andere reactor van de kerncentrale is de noodkoeling inmiddels uitgevallen. De druk loopt daardoor op. De Nederlandse ambassadeur in Jemen heeft alle Nederlanders daar aangeraden zo snel mogelijk het land te verraden, te verlaten...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 Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op, Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. The Nightwalk. Fuck the neighbors. Pump up your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show. for FM. The exclusive Nightwalk mix on ZFM. <tie> Hi, this is Talker Disco. You're listening to the Talker Cabana Radio Show. The music is sitting to the